Goedemiddag, ik ben Dioclette Dit is het nieuws van NOS op 3. De schietpartij in een club in Marbella had te maken met gestolen drank. Een Spaanse krant heeft dat gehoord van de politie. Zondagavond zat een groep Nederlanders in die club aan een VIP-tafel toen iemand anders daar stiekem een fles wegpakte. Die werd betrapt en de club uitgezet, maar hij kwam even later terug met een mes. Hij stak een van de Nederlanders, die bleek een vuurwapen bij zich te hebben en begon te schieten. Vijf mensen raakten gewond. Twee Nederlanders en een Ier zitten vast. Italië moet binnenkort naar de stembus, want premier Draghi is opgestapt. Hij wilde eigenlijk al eerder opstappen, maar de president zag dat niet zitten. Draghi bleef dus zitten, maar nu moet hij alsnog zijn LinkedIn-profiel updaten. Omdat het te weinig vertrouwen is, vertelt correspondent Helene Daans. Vooral de Vijf Sterrenbeweging en de Lega waren klaar met deze regering, waren klaar met elkaar. Uh, en dat betekent de facto dus het einde van de regering Draghi. Draghi heeft zijn ontslagbrief afgeleverd bij de president en die heeft het ontslag geaccepteerd. Brian Brobby keert definitief terug naar Ajax, schrijft De Telegraaf. Volgens de krant zijn Ajax en RB Leipzig het vanochtend eens geworden. Ajax zou 17 miljoen euro plus bonussen voor de spits betalen. En De Zwarte Cross krijgt een eigen film. Er is een documentaire gemaakt over het festival in de Achterhoek. En de titel slaat op de festival-slogan. Vaak ben je te uh, Niet bang zijn, lef tonen. Uh, misschien een diepere betekenis is er ook wel dat de angst een beetje de norm wordt tegenwoordig. En we hopen dat mensen het uh, ja, als lijfspreuk uh, adopteren. De docu gaat over de mensen achter de Zwarte Cross. Ze organiseerden ooit in een weiland een feestje. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste festivals van Europa. Waar elk jaar meer dan 200.000 mensen op afkomen. Het weer is bewolkt en in het noorden, westen en zuiden regent het. Straks zijn ook het midden en het oosten aan de beurt. Het wordt hooguit 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is zijn we de hart van de ANWB. Op de N9 den helden richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen drie kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. de zomerhit.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 Steeds je schaduw draag. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan.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 Wees niet bon om te gaan praten, ik luister naar je elke keer van. Oh.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 The fight to make ends meet Every kind of people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 je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de gram Ja die laat zien, hoe al blief Oh die shit ouwe, dat is tenminste niet Maar goed, ik zie je binnen Het is goed, wel ik vast binnen. weer Kijk ons na, nou. we zijn met te bij af We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waarom we zijn.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 het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er iets te helder. Maar tussen ons is er iets te helder. We zijn nog steeds gewoon hetzelfde. En we gaan verloopt nergens heen. Tussen ons is er iets te helder. Kijk ons nou.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 You down, take your parachute and go. Take the come back tomorrow. Take your, your parachute, I am. Take the star you ever get in the sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will. If the winds. Trust someone special, could you be the one? If you're not, then don't get jealous Just keep moving on Be to the beat, so hot the heat Springing up the shine So clean, so fresh, a real good catch So I might make you mine. In the midst of a competition Get a view from a better position Cause I know you got my attention me, You're my, my, mama my, my superstar Keep showing me moves like a in Cause you're teasing my imagination Don't believe I think fight temptation I think you are Do is you set me free from all the things that help me, better from just being And keep on counting Is jouw keuze ZFM. Jam, hey, I want, I want, I want a good one. Oh yeah, me manna. 'Cause if you miss the train I'm on, I didn't you know that I am gone. And you can hear the whistle blow. Five hundred miles, five hundred miles. Watch this other seat the cool the profile. And you can hear the whistle blow. Five hundred miles.